Bijtelling. De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam Rijn. Kijk op carrièrebeurs.nl Dit is Radio 1. 6 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. President Mubarak zet leger in om rust te herstellen. Egyptenaren negeren avondklok en steken partijgebouw in brand. Slachtoffers mosterdgasaanval in Irak eisen schadevergoeding. In Cairo hebben demonstranten het hoofdkwartier... van de partij van president Mubarak in brand gestoken. Ze hebben zich niets aangetrokken van de avondklok... die sinds vijf uur onze tijd in Cairo, Suez en Alexandria van kracht is. Het leger is de straat opgestuurd om de oproerpolitie te helpen. Volgens president Mubarak is het leger nodig om, zoals die zei... een einde te maken aan de wetteloosheid in zijn land... Hij besloot vanmiddag om zijn belangrijkste criticus, Mohamed El Baradei huisarrest te geven. Militairen hebben inmiddels strategische plaatsen ingenomen. Ze staan onder meer op het plein voor het gebouw van de Egyptische televisie. In Cairo heeft de oproerpolitie, die de hele dag strijd leverde met betogers, zich opnieuw gegroepeerd. De politie gebruikte overal traangas, waterkanonnen en rubberkogels om de demonstranten te verjagen, maar dat lukte niet. De volksprotesten van vandaag hebben voor zover bekend aan één betogen in Suez het leven gekost. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Egypte aangescherpt. Niet noodzakelijke reizen naar steden als Cairo, Alexandria en Suez worden afgeraden. Het advies geldt niet voor de populaire badplaatsen. Minister Roosentaal vindt de onlusten in Egypte verontrustend. Hij maakt zich zorgen over de vele confrontaties. Het is nodig de onvrede van de bevolking in landen als Egypte, Jordanië en Tunesië te verminderen, zei hij. Volgens hem zijn er hervormingen nodig op sociaal en politiek gebied. Roosentaal verwacht dat de kwestie maandag aan de orde komt bij overleg tussen de Europese ministers van buitenlandse zaken. Slachtoffers van mosterdgasaanvallen in Irak... eisen een schadevergoeding van de Nederlandse zakenman van Anraad. Samen eisen ze bijna vier ton... De slachtoffers komen allemaal uit Irak. Daar werden ze blijvend invalide door aanvallen met mosterdgas... door het leger van Saddam Hussein. Van Andraat had Irak grondstoffen voor dat gas geleverd. Hij zit daarvoor een gevangenisstraf uit van bijna 17 jaar. 15 slachtoffers willen dat Van Andraat een schadevergoeding betaalt... van 25.000 euro per persoon. De zaak komt maandag voor bij de rechter in Den Haag.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 Het kabinet heeft nu besloten die grens toch te verhogen. Minister Rijagen is het er niet mee eens als straks een groot deel van de Nederlandse huiseigenaren de villa belasting moet betalen. Een groot gebied ten noorden van Moerdijk is vervuild met aluminium. Dat blijkt uit metingen in opdracht van de NOS. In de waard bevat de grond zeker 2,5 keer zoveel aluminium als normaal. In de Hoeksewaard is dat vijf keer zoveel. De onderzoekers denken dat de brand bij chemiepak de oorzaak is. Aluminium kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid als het in de voedselketen terechtkomt. Bij chemiepak in Moerdijk lag een ton aluminiumoxide opgeslagen. Bij de brand op 5 januari werd dat door de rook naar het noorden verspreid. Het RIVM, dat het gebied waar de rook overheen trok veilig heeft verklaard, noemt de uitkomsten van het NOS-onderzoek niet aannemelijk. Het bouwbedrijf Midred heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf ziet geen mogelijkheden om zijn financiële problemen op te lossen. Door het dreigende faillissement is een aantal grote bouwprojecten stilgelegd... zoals de nieuwbouw van het Stedelijk Museum en de bouw van de zigo Doom... een muziekcentrum bij de Arena in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk hoeveel vertraging de bouwprojecten oplopen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam is al dicht sinds 2004. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in 2008 weer open te gaan. Dat was al verschoven naar eind dit jaar. Vorig jaar kwam Midret ook al in de problemen. En ook toen werd de bouw stilgelegd. Midred vond toen nieuwe scheldschieters. Maar de directie ziet nu geen oplossing. Bij het bedrijf werken 150 mensen. De Amsterdamse hoofdofficier van Justitie, Herman Bolhaar, wordt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hij volgt 1 juni Harm Brouwer op als voorzitter van het college van procureurs-generaal. Brouwer heeft de functie dan zes jaar bekleed, de maximale periode. De afgelopen tijd kwam het OM verschillende keren in het nieuws door justitiële dwalingen. Brouwer lichtte dan vaak de rol van het OM toe. Bolhaar is eerder ook al procureur-generaal geweest. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt tot min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten van het land. Morgen opnieuw zonnig en fris met maximaal rond het vriespunt. Later op de dag in het noorden wolkenvelden. Vanaf zondag meer bewolking, wel droog en hogere temperaturen. ANWB-verkeersinformatie met zo'n 90 kilometer aan files. Het drukste moment van de spits ligt al achter ons. En dat betekent dat de files alleen nog maar korter worden. Maar op sommige plekken loopt het nog behoorlijk vast. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidsendam 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. En veel vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Arnhem-Noord. 8 kilometer. Dat komt door problemen bij Arnhem op de A50 in de richting van Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd. We een vrachtwagen en is de spitstrook bij uh, knooppunt Waterberg afgesloten. A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 7 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier weer open. En op de A30 vanuit Ede naar Barneveld staat tussen Ede-Noord en Scherpenzeel 8 kilometer zelfs. Ook dit komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58, Eindhoven Tilburg, tussen Best en Moorgestel, 4 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En er is vertraging op het spoor. Tussen Utrecht en Den Dolder rijden er geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed.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 Robert Hall zingt liederen van Mussorgsky. Tarnopolsky laat zich inspireren door de stad Istanbul. En Voronov refereert aan het bekende liedje Lily Marleen. Kijk op asco-scheunberg.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Straks het laatste nieuws over Louis Soares, de spits van Ajax. Hij vertrekt richting Liverpool. Revolutie in Egypte, maar slaagt die revolutie? Dat is de grote vraag. Mustafa Oekbi hier in de studio. Mustafa, want het land is in rep en roer en dat druk ik me heel zachtjes uit. Beschrijf even de situatie waar Egypte zich op dit moment in bevindt. Ja, dit is een, het bevindt zich eigenlijk op de rand van een revolutie die kan slagen. En dat betekent het einde van het bevind van Mubarak. Of uiteindelijk zal Mubarak toch weer zegevieren en aan het bewind blijven. Hij is al dertig jaar lang president van het land, de sterke man van het land. En zijn enige steun op dit moment is eigenlijk het leger. En de rol van het leger zal de komende 24 uur cruciaal zijn. Wat gaat het leger doen? Ja, en dat zien we ook in de drie grote steden van Egypte op dit moment. Het leger heerst op straat. Uh, de avondklok is ingesteld, maar de bevolking legt zich daar niet bij neer. Nee, dat is dus ook een teken in ieder geval... Uh, dat uh, de bevolking niet van plan is om, uh, om in ieder geval huiswaarts uh, te keren. Uh, men uh, is niet langer angstig. Dat is denk ik ook een, een, een belangrijk signaal richting Mobarak... in tegenstelling tot vroeger, uh, waarbij hij uh, ja, met harde hand... Het, de Egyptenaren uh, ja, het zwijgen kon opleggen. Dat is nu niet meer mogelijk. Mensen kunnen nu ook via Twitter, via Facebook... via andere televisiezenders, internationale televisiezenders... Toch hun stem laten horen. En dat is natuurlijk ook voor het regime een probleem. Op dit moment eh, zwijgen de Egyptenaren niet langer. En de vraag is natuurlijk: ja, wat zal het leger doen? En is het meer dan een symbolische brand die op dit moment woedt in Egypte? Want het hoofdkantoor van de politieke partij van Mubarak staat in brand. Nou ja, kijk, dit hebben we nog nooit eerder gezien. In 1977 zijn eh, de Egyptenaren ook de straat op eh, gegaan om te demonstreren tegen de voormalige president Sadat. Uh, tegen, uh, toen ook uh, op de achtergrond speelden de, de hoge voedselprijzen. En toen moest ook het leger ingrijpen. Dit is eigenlijk voor de tweede keer dat het leger nu wordt ingezet tegen burgers. Uh, alleen nu uh, zijn we natuurlijk in een hele andere tijdperk. Het tijdperk van Twitter, het tijdperk van Facebook. En dus zijn de mensen ook niet meer bang. Ze kunnen hun boodschappen naar buiten brengen. Ze kunnen mensen mobiliseren. We zagen dat in Tunesië. Je zou kunnen zeggen dat dit niet alleen maar beperkt op dit moment tot Egypte. Maar eigenlijk in, door de hele Arabische wereld hier is toch een vier wij moeten eindelijk af van al die dictatoriale regimes. Ja, Mubarak, hij gaat straks spreken... maar hij denkt nog even na over wat hij dan precies uh, gaat, uh, gaat zeggen. Want uh, we wachten al meer dan een uur op zijn aangekondigde toespraak... en elke keer zeggen de internationale persbureaus... dat het elk moment kan uh, gebeuren. Ondertussen, jij zei het al een beetje, van iedereen kijkt ernaar. Nou ja, ook in Nederland kijken we ernaar. Bijvoorbeeld onze minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal... die maakt zich grote zorgen. Niet alleen trouwens over de onlusten in Egypte... maar ook over Tunesië. Na afloop van de ministerraad, zei Rosenthal het volgende. Men praat wel over een domino-effect. En uh, ja, in de tijd van internet enzovoort... is dat domino-effect ook heel, heel, heel begrijpelijk en bijna ook heel zichtbaar. En we, we hebben dat dus gezien in Tunesië. We zien het in Jordanië. We hebben het, in, we hebben het nu in Egypte. En wat dat betreft moeten we ons daar inderdaad uh, grote zorgen over maken. En, en dan over het feit dat daar zulke brede onlusten zijn. En het feit dat uh, de uh, regering die onlusten dus met, met veel geweld te lijf gaat. Grote zorgen dus. Maar uh, de vraag is of de minister behalve bezorgd misschien ook verheugd is... dat de bevolking in Egypte zich nu eindelijk verzet tegen een ondemocratisch regime. Wat je natuurlijk in landen waar de democratie niet werkt... zoals wij die, wij, wij die zien werken in ons land, daar wil je natuurlijk dat die democratie op een hoger plan wordt, ge wordt gezet, zo niet. Of, of dat we van een repressief regime naar een, naar een democratisch regime gaan. Daar gaat het natuurlijk om. En je hebt dat natuurlijk veel liever zonder onlusten, betoog, onlusten en, en confrontaties gewelddadig... tussen overheid en demonstranten, dan wanneer die er wel zijn. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Goed, de, iedereen kijkt ernaar. Ook Amerika kijkt gespannen... en met ook wel grote zorg naar de gebeurtenissen in Egypte. Ron Linker is in uh, Washington. Ron, uh, wie hoor ik op de achtergrond? Hillary? Ja, dat is Hillary Clinton die op dit moment een verklaring aflegt... waarin ze echt uitgebreid ingaat op de situatie in Egypte. Ze roept beide partijen in het conflict op... om vooral terughoudend op te treden. Niet alleen de veiligheidstroepen, zei ze, maar ook de demonstranten. Ze gaf verder aan dat de, wat blijkt uit die protest is... dat er toch een diep wantrouwen, een diepe ongerustheid... een diepe ontevredenheid heerst onder de Egyptenaren. En dat dus hervormingen op dit moment kritisch zijn voor Egypte. We willen daar graag een partner in zijn. We willen eigenlijk graag direct in gesprek komen met de Egyptische regering en met de Egyptenaren over economische Politieke, politieke en sociale hervormingen in dat land. Zoals regeringen in de hele regio dat zouden moeten doen. Ja. Kortom, het is, een, het is een, een, een verklaring van Clinton... waarin ze de steun uitspreekt voor de demonstranten... maar waarin ze ook de regering van Hosni Mubarak niet laat vallen. Nee, want dat is natuurlijk de cruciale vraag. Blijft ze uiteindelijk ook achter die regering en achter de president staan? Ja, nou, net zoals Mustafa daarnet al schetste, de situatie is buitengewoon onoverzichtelijk. Uh, iedereen volgt het hier trouwens wel, Bert. Ik liep net uh, hier door de, door de sneeuw naar het kantoor... en overal zie je de televisies aanstaan op de nieuwszenders... en de, de mensen volgen het nieuws, de live beelden... Uh, die hier binnenkwamen de afgelopen uren. En ik neem aan dat dat ook geldt voor de Amerikaanse regering... maar daar, daar is het toch balanceren op het slappe koord. Hè. Aan de ene kant is Egypte een bondgenoot... aan de andere kant heb je die woedende bevolking... die vraagt om hervormingen... Uh, richting een politiek systeem dat nota bene wij hier in uh, Amerika natuurlijk ook hebben, een democratie. En het is anders dan Tunesië, want dit land, dit ligt zeer strategisch. En uh, ja, wat dat betreft is het uh, um, zeer moeilijk een, een knoop te hakken. Wie gaan we steunen, de bevolking of de regering? Ja, en zijn er ook alternatieven? Kijk, Mubarak zit in het zadel, maar uh, zou het iets zijn voor Amerika om bijvoorbeeld El Baradij te steunen? Nou, Waraday is natuurlijk iemand die in ieder geval één overeenkomst heeft met president Obama. Namelijk dat ze allebei uh, een, een Nobelprijs voor de vrede hebben toegekend gekregen. Dus dat schept misschien een band. Anand, het is ook iemand die in de internationale gemeenschap natuurlijk bekend is vanwege uh, zijn leiderschap bij het internationale atoomenergieagentschap. Uh, dus dat zou iemand kunnen zijn om mee samen te werken. Maar de eerlijkheid uh, gebiedt denk ik iedereen te zeggen dat het op dit moment te vroeg is om te bepalen wie de gesprekspartner wordt. Het, is, uh, het lijkt een, een, een, uh, een demonstratie te zijn zonder een leider, net zoals we dat in Tunesië hebben gezien. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk voor de Amerikanen... om ook uit te zoeken wie de gesprekspartner euh, is. Er is moeilijk communiceren met die mensen, want euh, zoals we begrepen hebben... is ook Twitter eruit en, en ligt de internetverbinding euh, af en toe euh, plat. Dus het is moeilijk om, om, om te bepalen met wie je contact moet euh, euh, opnemen... om te bepalen wat de toekomst wordt. Ja, en Hillary Clinton spreekt nu... zou ze dat hebben afgesproken trouwens met Mubarak... dat zij eerst zou spreken en daarna Mubarak? Uh, nou, dit was geloof ik een geplande okay. uh, uh, bijeenkomst... met een andere uh, hoogwaardigheidsbekleder die hier op bezoek is. Maar uiteraard kon zij niet anders dan nu reageren. De gebeurtenissen gaan zo snel in Egypte. Als ze nu niks daarover gezegd had... dan was dat uh, denk ik impliciet ook een steunbetuiging geweest... aan president Mubarak. Dus ze moest iets zeggen. Ze heeft het opgenomen voor de demonstranten... zonder dat ze Mubarak... Ze wilde Mubarak als het ware nog een kans geven... om uh, met de demonstranten een vreedzame oplossing te, te krijgen. Oké, okay, Ron. Dank je wel. We, spraken, we uh, we, praten, sorry. we praten straks natuurlijk nog verder met uh, Mustafa Oekbi... over die ontwikkelingen daar in Egypte. Straks praten we ook over de gemeenteraad van Almere. Die hebben een heel ander probleem. Die gaan hun taal namelijk kuischen. Nou, probeer dat ook maar eens. Gekuiste taal, Dennis mooi. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag kom je twee keer in de file terecht. Eerst tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude 6 kilometer. Dat is eigenlijk gewoon de dagelijkse file. En verderop, tot aan Leidsendam, staat er 8 kilometer file. Dat komt dan door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Arnhem-Noord 9 kilometer. En dat komt dan weer door een ongeluk bij Arnhem op de A50 richting Apeldoorn. Met een vrachtwagen geladen met papier. Ze gaan die vrachtwagen. ...na de was Bergen. En daarom is bij Knoop het Waterberg op de A50 richting Apeldoorn... ...de spitsstrook afgesloten. A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier weer open. En datzelfde geldt voor de A30, Ede richting Barneveld. Tussen Ede-Noord en Lunteren staat 4 kilometer... A58, Eindhoven-Tilburg, tussen Best en Oorschot. Vier kilometer door een ongeluk, ook hier is de weg weer vrij. En er is vertraging op het spoor tussen Utrecht en Den Dolder. Daar rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ajax Pits, Louis Suarez, dat is het andere nieuws van vandaag. Vertrek met onmiddellijke ingang naar Liverpool. Arno Vermeulen, onze voetbalcommentator, hebben we nu contact mee. Arno, eerst even de, de huiskamervraag: hoeveel hebben we gekregen voor Suarez? <laughs> uh, maximaal 26,5 miljoen euro. Maximaal? Ja, dat zie je tegenwoordig wel vaker, hè? dat er soms nog wat stappen in zitten. Dat stel dat Liverpool dit jaar nog Europees voetbal haalt, de kans is klein. Of stel dat ze volgend jaar Champions League halen. Ja, zo bouw je soms iets in, uh, in zo'n uh, onderhandeling. Maar oké, okay, Ajax kan 26,5 miljoen euro krijgen voor Suarez. Ze vroegen 30, daar hebben ze lang aan vastgehouden. begon bij 15, uh, dus het is aardig opgeschoven en alles bij elkaar. Denk ik denk dat je wel kan zeggen dat Ajax dat uh, aardig heeft uitonderhandeld zo tegen de deadline aan. Ajax tevreden, Liverpool tevreden, iedereen tevreden? Uh, nou, is zeker tevreden, want hij wil natuurlijk graag naar de Premier League. Uh, dat is toch uh, de competitie waar iedereen wil uitkomen. Ja, uh, Spanje, maar dan bij Barcelona. Maar de competitie in Engeland is interessanter. Uh, dus hij wilde uh, graag uh, naar Engeland toe. Uh, zijn salaris, wat al behoorlijk was, dat gaat nog weer omhoog. Ajax heeft uh, structureel geld nodig. Nou, dan is 22,5 miljoen mooi meegenomen om de gaten een keer te vullen... en niet met een tekort te komen over 2011. Ja, maar je en moet dit... ook het gat op, de, op het veld vullen natuurlijk. Want wie gaat hem opvolgen? Nou ja, dat speelt, uh, dat speelt wel mee. Je moet je wel realiseren dat sinds Suarez er is ze twee keer de KNVB beker gewonnen hebben en eh, dat ze één keer zich geplaatst hebben voor Champions League dus het is ook niet zo dat met Suarez natuurlijk was het de beste speler bij Ajax de prijzen ineens allemaal eh, maar binnenliepen. Dat was niet het geval. Ik denk dat ze naar de Nederlandse markt zullen kijken en dat ze uh, voor een paar miljoen zich proberen te versterken in de spits. Bas dus Dors bij Herenveen die erg ongelukkig is spits zeg maar van jong oranje en uh, Luc de Jong de spits van FC Twente, de, de broer van uh, van Siem de Jong die al bij Ajax speelt. Alleen die heeft zijn contract onlangs uh, verlengd, dus dat zou financieel wel eens een lastig verhaal kunnen worden. Maar ik denk dat ze zich uh, zullen richten op de jonge Nederlandse talenten. Dat is in het verleden natuurlijk ook wel uh, vaker goed uh, bevallen. Uh, dus dat is een, een niet-allogische weg. En uh, ze zullen zeker niet al te veel geld gaan uitgeven. Ja, en is er nog nieuws verder van Liverpool? Want ik begreep dat Liverpool ook nog de, de torres dreigde daar weg te gaan. Ja. Nou, Die onderhandelingen lopen nog. Chelsea is een beetje in paniek. Dan gaat het niet goed de laatste twee maanden vooral. Dus die, die zoeken iemand in de spits. Nou, Torres is natuurlijk een van de beste doelpuntenmakers in, in de wereld. Daar wordt aan getrokken. 35 miljoen pond zouden ze willen betalen voor Torres. Dat heeft het misschien ook voor Liverpool wat makkelijker gemaakt... om nog een paar miljoen op te gooien om Suarez binnen te halen. Maar aan de andere kant, als dat gebeurt... als hij weggaat, dan schiet Liverpool er weer weinig mee op. Dan haal je Suarez binnen. Dat is een prima speler, maar dan raak je Torres weer kwijt. Ja. Maar dat loopt nog. Um, ja, de deadline is maandag. En er zal de komende dagen nog wel vaker een transfer. Dat doorgaan. Het maar deze is in ieder geval zeker. Geinige 48 uur, dankjewel. <laughs> Arno Arno Vermeulen was dat van de sport. Een groot gebied ten noorden van Moerdijk is door de brand bij Pak vervuild. Blijkt allemaal uit onderzoek van het onafhankelijke deskundigen. En die hebben dat gedaan in opdracht van de NOS. Erik Lubre is van het RIVM. Goedenavond. Goedenavond. U heeft het ook allemaal gezien? Wat vindt u er trouwens van? Ja, ik denk dat uh, het onderzoek verder op het gebied van de analyse van die monsters en zo prima is verlopen. Alleen de interpretatie van de resultaten, die uh, vinden wij uh, niet aannemelijk om het uh, zo uit te drukken. Hoezo niet aannemelijk? Vertel. Uh, nou, kijk, nou, aluminium komt van nature voor gewoon in, uh, in de bodem en vooral in uh, bodems met veel hoog kleigehalte. Dat wordt ook in het rapport uh, wel beschreven. Ja, want dat heb ik nog niet gezegd. Het aluminiumgehalte is echt uh, vrij hoog. Uh, nou, dat, dat valt dus wel mee. Ja, nee, dat is, blijkt uit uh, het onderzoek en in in de nuanceering. Het u. feit dat ja. het om kleibodems gaat, uh, uh, zijn het allemaal uh, normale waarden die je mag verwachten. En ook die, die ene hoge waarde die gevonden is op uh, ongeveer 30 tot 50 centimeter diepte in de bodem... Uh, ...is een waarde die je normaal ook in kleigebieden kunt tegenkomen. Ja, dus dat is, laat maar zeggen, daar moet een kanttekening bij worden geplaatst. Nog daar meer kanttekening of kant niet? Er moet een kanttekening bij worden geplaatst. Uh, Ten meer omdat uh, als aluminium door die brand op de bodem zou komen... ...dan zou het dus nu nog in de bovenlaag moeten zitten. Dus in de, in de 0 tot 20 centimeter zoals we die uh, ook onderzocht hebben in het uh, betreffende onderzoek. Ja die korte tijd tussen de brand en het nemen van die monsters... kan het gewoon niet zo zijn dat het aluminium in een kleibodem... al tot op uh, 30 tot 50 centimeter diepte is uh, getransporteerd. Maar als nou, dat is als... gewoon niet, uh, niet te doen. Ja, nee, maar als nou dit onderzoek dit zegt, en u, u analyseert het op een andere manier, uh, zou je dat dan niet sowieso gewoon nog een keer moeten onderzoeken? Nou ja, dat, uh, dat is dus de vraag. Uh, onze conclusie is dat de meterresultaten laten zien... dat je hier normale waarde vindt zoals je die op kleigrond vindt. Uh, dat uh, de aluminium die op de bodem zou zijn uh, neergekomen door een brand... die moet in de bovenste laag zitten. En hier worden de hoogste niveaus gevonden op uh, 30 tot 50 centimeter. Bovendien, als je gaat ja, nee, rekenen maar dit, dit, over dit hoeveel is... aluminium ja, maar daar dan Mag ik u even neer... onderbreken? Want mijn vraag was een andere. Uh, mijn vraag was, zou het niet nog een keertje moeten onderzoeken? Uh, nou, wat ons betreft niet, want wij denken dus dat deze resultaten laten zien dat er geen bijdrage van de brand in die uh, monsters is. Dus ja, je kunt het nog een keer doen. Het enige wat wij, als, als wij die hoogste waarde hadden gevonden, hadden we hem waarschijnlijk als een zogenaamde uitbijter gevonden en nog eens een keer een tweede, tweede monster getrokken. Hebben en een daar uitbijter is een, een, een heel opmerkelijke afwijking. Wat zegt u? Wat is dan een uitbijter? Een uitbijter is een niveau die wat hoger is dan je verwacht. Omdat er ook uh, op, de, op de niveaus daaronder en daarboven, dus op de 20 en de 50 tot 70 centimeter lagere, lagere niveaus worden gevonden. Dus dan denk je van, goh, wat zou hier aan de hand zijn? Ja. Uh, dus dan zou je nog eens een tweede monster trekken en dat nog eens analyseren. Om te kijken of je dan weer zo hoog gaat. Geen nieuw onderzoek, dat, dat is die, Nee, dat lijkt ons niet uh, aangemaakt. Nee. Nou, oké. Okay. Het punt is duidelijk, meneer uh, Lubret. Hm. Dank u wel. Erik Lubret van ja, het NVM. Goeiedag. Dan gaan we naar Almere. En u kunt de radio ietsjes harder of zachter zetten... al gelang u dit wilt horen. Schorrimorri, straattuig, subsidieparasieten en getijsem. En dat zijn woorden die niet meer in de gemeenteraad van Almere gebruikt mogen worden. Tenminste, als het aan het raadspresidium ligt. Fractievoorzitter Nico van Duin is van Leefbaar Almere. Waarom mogen deze woorden uh, niet? Want het, op zich uh, krijg ik er ja. nog geen puistjes van. Ik ben geen fractievoorzitter, lid van het presidium. Um... Uh, ik ben met uh, burgemeester Jorispaar eens dat uh, taalgebruik in de raad uh, wat, wat rust moet hebben. En, en dit soort woorden moet je daarom ook uh, niet gebruiken. Heeft uh, te maken met uh, de afstand die je moet hebben om uh, uh, lastige beslissingen te nemen. Mevrouw uh, Jorisma is daar buitengewoon streng in, in de grote raadshal. Daar is ze ook de baas op dat uh, gebied. Zelf zit ik regelmatig kleine vergaderingen voor. En gisteravond uh, vielen dat soort woorden uh, ook weer van de. Uh, uh, PVV, het onderwerp was veiligheid, vanzelfsprekend. Ja. Um, en ik heb daar uh, uh, wat van gezegd. En toen? Ik, ik, nou, in, in de zin van, ik vind dat hij prettig dat hij dat gebruikt, uh, kunt u dat. En, het, uh, en, en, en zij zeggen. hadden het over asociale patsers? wat ik al Oh, welke woorden? Ik, dat heb ik zelf gedaan, dat is een okay. paar jaar geleden. Nee, nee. Um, de. De. de, de mijn, mijn stelling is dat. Uh, nee, maar welke woorden dat, gebruiken zij dan? Wat was het? Dat, dat soort zaken dat soort woorden uh, schorrmorrie nou je kunt daar een, een hele reeks van maken um, en um, ik vind als, als voorzitter vond ik uh, dat ik daar wat uh, van wat zeg in, in, in tegenstelling tot burgemeester Jorispa, die daar heel ja. strak in is uh, vind ik uh, wel uh, dat daar geen sanctie op hoort te staan. Dus schorsen van de vergadering zal ik echt nooit in zijn leven doen. Omdat, uh, u verzoekt de... iedereen vriendelijk om even de mond te spoelen... en vervolgens weer verder te gaan. precies. Maar, maar mag de... je wel... Want ik ben dan benieuwd waar de grens ja. ligt. Want u zegt, tuig mag niet, getijzer mag niet. Mag je wel iemand knettergek noemen? Iemand niet, beleid wel. Beleid wel. <laughs> Beleid mag je knettergek noemen, ja. maar een persoon niet. Oké. Okay. Even dimmen? Uh, ja, prima. Kijk, het is het zoeken van de grens. Hè. Ja, ja, ik, ik zoek ja, hem ook met daar... Het is ook om een woordenlijst te maken, want dan maak je een reglement van. Daar gaat het verder niet om. Het gaat hier om sfeer, om cultuur en opvattingen over democratie. Jij ja, al meerder uh, om dan eens iets anders te zeggen. is nou, het wel eens in de politiek gebezigd? Als je het met een C schrijft en uh, je <laughs> maakt van je handen een T-gebaar, dan mag het wel. Uh, bedoel je wat anders, dan, uh, dan mag het niet. Althans, dat vind ik. Je mag elkaar erop aanspreken. Uh, maar ik vind het ook juist dat uh, de PVV daarin uh, de grenzen opzoekt... en voor sommigen dus over de grenzen heen gaat... En dat komt omdat uh, democratie de organisatie van, uh, van ruzie is. Uh, maar vindt dat anders. Die is daar heel strak uh, in de leer in. Uh, dus in die zin ben ik het uh, met haar al eens. Enige vormelijkheid in de grote raad, dat ben ik wel met haar eens, uh, vind, ik, uh, vind ik juist. Zij zelf heeft als argument, als je uh, vreselijk moppert op mensen die uh, politieagenten en ambulanceverpleegkundigen uitschelden... dan moet je zelf ook het goede voorbeeld geven. Moet je ook Belangrijk van onberispelijk gedrag in feite zijn. Je moet gewoon het goede ja. voorbeeld geven. Ja, Zoals pa en ma vroeger ook altijd zeiden. Precies. Ik ben meer van het conflict. Uh, ja. Ik hou ook van de grenzen opzoeken. Uh, maar dat er enige distantie moet zijn. en dus ook in je taalgebruik, overigens ook in je, in je uiterlijk. Uh, en elkaar met u aanspreken en meneer en dat soort zaken. is uh, bitter nodig om uh, uh, moe het. moeilijke beslissingen te nemen. Ik, ik, en zelfs ik heb ik, ik een ik, andere. Ja, nee, ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik wou u. In dit geval bedanken, hoewel het heel onbeleefd is om u te Sorry. onderbreken. Uh, maar ik ga je toch bedanken voor het genoegelijke gesprek. Want ik wil het laatste nieuws echt per se nog eventjes hebben uit Egypte. Meneer Van Duin, kunt u ook begrip voor hebben. Dank u wel. Dank u wel van leefbaar Almere. Want, uh, Mustafa Oekbi, uh, het laatste nieuws. Ik bedoel, we wachten nog steeds op de toespraak. We hebben ondertussen uh, Clinton gehoord uh, uit uh, Amerika... die eigenlijk iedereen oproept om het hoofd koel te houden. Wat is op dit moment de situatie? Uh, het leger is op straat, maar het lijkt uh, niet uh, de situatie onder controle te hebben. We krijgen berichten dat het ministerie van Informatie... althans een politiepost vlakbij het ministerie van Informatie is aangevallen. Dat geldt ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de staats televisie. Vergeet niet, de staatsstelevisie geldt natuurlijk als belangrijk spreekbaars van het regime. Daar zou ook natuurlijk de toespraak van Mubarak worden uitgezonden eh, als hij bestormd eh, wordt. En eh, ja, dan gaat natuurlijk die toespraak niet door. Nogmaals eh, de poging daartoe om eh, als het gaat om die bestorming. Even terug naar wat minister van buitenlandse Amerikaanse minister van buitenlandse zaken heeft gezegd met Hillary Clinton. Dat is eigenlijk, vind ik zelf. Uh, vrij vergaand. Ik bedoel, dit is niet voor het eerst dat er in ieder geval... een belangrijke Amerikaanse minister... Uh, niet de minste uh, Hillary Clinton... die zegt uh, van dat er ook rekening moet worden gehouden met vrijheden. Uh, uh, dat men uh, dat uh, uh, Egyptische, uh, Egyptische regime ook uh, moet uh, ja, uh, duidelijk um, uh, hervormingen doorvoeren. Dat ja, vind zo... ik toch vrij vergaande vanuit een, een Amerikaanse bondgenoot. Ja, want ze roepen ook op om de sociale media vrij te geven. In ieder geval om ja. het debat een, een ja. kans te geven te geven, dat soort zaken. En ver vergaat, want dat hebben ze tot op heden niet gedaan. Nee, zo. niet zozeer, want nogmaals, vanwege eh, het bondgenootschap. Van het bondgenoots, eh, bondgenootschap eh, strategisch is natuurlijk in buiten buitengewoon belangrijk, zeker ook als het gaat om vredesproces met, met Israël, en zeker ook als het gaat om de stabiliteit in de regio. Maar zo uh, ver uh, die kritiek, zoals we nu hebben gehoord... dat is nog nooit uh, vertoond eigenlijk. Nog even terug naar die staatstelevisie. Uh, jij kent Kajiro. Uh, ja. Staat dat midden in de stad? Ja, dat staat op zich midden in de stad. Maar dat, voordat je überhaupt daar komt... word je al een paar keer... Uh, gefouilleerd. Je komt niet zo makkelijk. Bijna zijn een onneembare veste. Onneembare vesten. Er zijn allerlei wegversperringen. En toch slagen natuurlijk al die duizenden mensen... die nog steeds de straat op zijn gaan overigens. Hoewel er Want nu er is een avondklok. Een avondklok ingesteld. En toch gaan, zijn die mensen gewoon op straat. Dat betekent feitelijk dat ze zich niks aantrekken van die avondklok. Ja, en de enige beelden die tot ons komen... die komen via Al Jazeera uh, op dit moment. En dan zie je inderdaad nog steeds mensen die op straat zijn... maar je ziet ook het leger wat bezig is. Ik vrees dat de Egyptenaren zelf waarschijnlijk... Al Jazeera, de Arabische zender, niet meer ontvangen, omdat dat van de lucht is gehaald, begreep ik uit verschillende bronnen. Uh, ze kunnen natuurlijk wel kijken naar andere zenders... maar dat deert de mensen niet toe. Ze zijn op straat... en ze willen blijkbaar doorgaan met hun protesten. Goed, dankjewel, Mustafa. Houd de situatie in de gaten natuurlijk. Dat wordt hier ook op Radio 1 gedaan. Om te beginnen straks in de avondspits van Wakker Nederland... met Alex de Vries. Alex, wat gaan jullie allemaal doen? Ja, goedenavond. Straks in de avondspits maken we ons op... voor de beursgang van sociale netwerken... zoals Facebook en LinkedIn is dat de nieuwe bubbel. En juweliers, steeds vaker worden ze overvallen door laftuig... en duiken massaal op...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 Het NOS -journaal. In Cairo hebben demonstranten het kantoor van de partij van president Mubarak in brand gestoken. Ook vallen ze het ministerie van Buitenlandse Zaken en het gebouw van de Staatstelevisie aan. De betogers trekken zich niets aan van de avondklok die in grote steden is ingesteld. Het leger is de straat opgestuurd om de oproeppolitie te helpen. En de VS maakt zich grote zorgen over de jongste ontwikkelingen in Egypte. Minister Clinton heeft de Egyptische autoriteiten opgeroepen de dialoog aan te gaan met de demonstranten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Egypte aangescherpt. Niet noodzakelijke reizen naar steden als Cairo, Alexandria en Suez worden afgeraden. Dat advies geldt niet voor de populaire badplaatsen. Slachtoffers van mosterdgasaanvallen in Irak eisen vier ton schadevergoeding van de Nederlandse zakenman van Andraad. De slachtoffers zijn blijvend invalide geraakt door aanvallen met mosterdgas door het leger van Saddam Hussein. Van Anraad had de grondstoffen voor dat gas geleverd. Hij zit daarvoor een gevangenisstraf uit van bijna 17 jaar. Ajax-voetballer Luis Suarez vertrekt per direct naar Liverpool. De clubs zijn het vanmiddag eens geworden... een paar dagen voor het sluiten van de transfermarkt. De Engelse club maakt 26,5 miljoen euro over naar de Amsterdammers. De Uruguayaan Suarez was bezig aan zijn vierde seizoen in Amsterdam. Hij maakte meer dan 100 doelpunten voor Ajax. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, meneer is Marco Verhoef. Een prachtige dag hadden we met volop zonneschijn, maar wel lage temperaturen. Net boven nul werd het op veel plaatsen. Maar voor het gevoel vroort het matig. Uh, niet alleen voor het gevoel vriest het vannacht matig. Want ook de thermometers in de officiële uh, weerhutten geven. Aan het eind van de nacht in het oosten van het land min 7 aan. Dat is matige vorst, in het westen lukt dat net niet. Daar is het min 3 of min 4. En dan morgen een beetje vergelijkbaar weer met vandaag. Volop zon, temperaturen net boven nul, maar minder wind. En dat is prettig, want dan is het voor het gevoel gewoon wat minder koud. Zondag loopt de temperatuur in de hut ook wat verder op. Er is wat meer bewolking, maar het blijft droog. Prima weer, ook de eerste dagen van de nieuwe werkweek. Pas halverwege de week neemt de kans op wat lichte neerslag iets toe bij verkeersinformatie. In het hele land staan er nog 10 files. De langste die staat op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoelevarensveen en Leidsendam. 15 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Er ligt een auto ondersteboven. Daarom is de linker is ook dicht. Op uh, rondom Arnhem gaat het langzaam de goede kant op. Zo staat op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Oosterbeek nog 3 kilometer. En er is ook een ongeluk gebeurd bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A58 Eindhoven-Tilburg staat door een ongeluk... tussen Bessen en Oorschot, 4 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen. Tussen Utrecht en Den Dolder rijden er geen treinen door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits, Alex de Vries. Wetenschap en bedrijven, wanneer gaan ze nou eens goed samenwerken? En je best doen op een sollicitatiebrief. En vervolgens hoor je niets meer. Sociale netwerken gaan de beurs op. LinkedIn is de eerste die een aanvraag heeft gedaan. Van Facebook is al langer bekend dat ze hun succes ook op Wall Street willen voortzetten op termijn. Econoom en journalist Matthijs Bouwman van RTL Z. Goedenavond. Hallo. Goed geld verdienen of uh, hebben we te maken met een nieuwe bubbel uh, dadelijk? Ja, die, die neiging heb je natuurlijk wel, hè? want het gaat weer om hele hoge bedragen. en Het zijn weer websites die naar de, naar de beurs gaan. En ze maken allemaal nu wel winst, hè? dat is een groot verschil bij de vorige keer. Maar ook weer niet heel veel winst. Dus het gevaar van gebakken lucht, dat zit er wel weer in. Maar ik denk niet zo heftig als uh, eind jaren negen. Nee, wat brengt LinkedIn nou op de beurs op? Ja, dat moet wel honderden miljoenen gaan opleveren. En het is nog erger, Facebook, wat ook naar de beurs wil, dat zou 50 miljard. Uiteindelijk moeten opleveren, waren de verhalen in elk geval twee weken geleden. Dus het gaat weer om onmogelijk grote bedragen, waarbij je bedenkt, niet kunt goed kunt bedenken hoe ze dat ooit weer gaan terugverdienen voor de aandeelhouder. Nee, uh, ik moet toch een beetje denken aan de eind jaren negentig. Uh, bezin Zero's, uh, een loterij, ja. gok op uh, welk, ja. welke bedrijven winst maken. Ja, er zijn wel een paar fundamentele verschillen. Uh, dit zijn bedrijven die winst maken, dus je mm -hmm. kunt in elk geval een koers-winstverhouding uitrekenen, dat helpt al. Um, toen was er ook een soort mode dat hoe meer verlies je maakte, hoe beter je bedrijf dan niet zou zijn. Want het <laughs> idee was, als je maar veel verlies maakte, was je dus veel aan het investeren in marktaandeel. En ja. marktaandeel was alles. En je moest je spullen gratis weggeven. Want zo drukte je concurrenten uit de markt. Nou, dat, dat, ja, als je het terugvertelt, dan kun je bijna niet meer voorstellen hoe de sommige mensen daarin geloofd hebben. Moet de, moet de... de situatie niet nu. Nee, moeten beleggers nu op een hoede zijn? Nou, wel, wel omdat er toch weer grote zakenbanken bij betrokken zijn. En als je kijkt naar, naar hoe dat is gegaan met Facebook. Mm. Een paar weken geleden heeft, werd Facebook opeens voor een deel gekocht door Goldman Sachs, de grote zakenbank van Wall Street. En vervolgens zei Goldman Sachs dat Facebook in zijn geheel waarschijnlijk wel 50 miljard dollar waard was. Dat yeah. ze zelf 5% hadden en het bedrijf naar de beurs gingen brengen. Nou, als je dan als belegger, als kleine belegger je hoofd op rol laat brengen en Ala Nina Brink daar massaal in gaat stappen dan neemt vooral Goldman Sachs een winst. En die verkoopt gauw die 5 En daarna zie je ze nooit meer terug, behalve lachend aan de bar. Nee, even nog LinkedIn toch. Uh, drie kwartalen vorig jaar maakten ze ruim 10 miljoen dollar winst. Ja, Daarvoor ja. Uh, juist verlies. Is dat stabiel ja. genoeg? Nou, ik, ik, bij LinkedIn heeft volgens mij wel een probleem met een verdienmodel. Want die heeft natuurlijk een hele, op zich een hele interessante markt, omdat, uh, omdat er veel mensen die het een beetje ver geschopt hebben in het bedrijfsleven, daar vriendjes willen zijn. Nou, dat is een eigenlijk al een interessantere klasse mensen dan misschien de, om het flauw te zeggen, de pubers van, uh, van Facebook of Hives. Mm -hmm. Aan de andere kant zijn die mensen zeer kritisch en hebben ze dus helemaal geen behoefte aan ongevraagde reclame. Dus je ziet bij LinkedIn hoe, hoe, hoe moeilijk het is om uh, ja, die potentie in geld om te zetten. En ja, ik, ik, ik ga ook bij LinkedIn meteen weg... op het moment dat ze mij één keer, keer een ongevraagde spammail sturen. Maar dus de... daar zijn ze heel voorzichtig mee. Maar er valt ook niet zo makkelijk geld op hey, in. Je raakt daar een interessant punt. Wat waarderen beleggers feitelijk uh, als sociale media de, de beurs opgaan? De database, een marketingtool. Uh, net... Ja, nou dat, ja, dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk is het het de, de, de adressenbestand, denk uh -huh. ik. Je, en ten tweede bij Facebook, en dat speelt minder bij LinkedIn, denk ik... bij Facebook ook gewoon de pure tijd die, die, die uh, internetgebruikers doorbrengen op die site. Ik las laatst een onderzoekje dat al bijna een kwart van de tijd... die Amerikanen doorbrengen op internet, is op Facebook... Nou, al die tijd kun je ze, en dat is bij Facebook dus wat makkelijker, kun je ze via omweggetjes uh, product onder de neus schuiven. Of misschien een tip aan de en hand En Dat doen, is of... goud geld waard natuurlijk, hè? Ja, dat is goud geld waard. Je ziet het ook in de Nederlandse uitgeverijswereld. Het is altijd het meest aantrekkelijke van de media zijn altijd de adressenbestanden en kennen zelf je klanten geweest. En dat is bij internet natuurlijk, uh, ja, werkt dat twee keer zo hard. Ja, Matthijs, je hebt echt verstand van zaken, hè? althans, we zien je op de televisie vaak bij RTLZ... Maar we hebben even op je LinkedIn-profiel gekeken. Je hebt maar 385 connecties. Daar gaat niet ja. goed Goed, hè? met de Matthijs met ja, -Bouw, ja. Bouwman BV. Ja, gaat best goed. Oh? Ja, ik, ik, vind die, ik vind die mensen die 500 plus hebben op LinkedIn oh, ja. die dat een beetje verdacht. Uh, afgelebberde boterhammen. Nee, je moet heel selectief zijn. En jouw, je netwerk is, is waard wat die kwalitatief waard is. Dat er de goede mensen in zitten. Ja. Dus ik, ik, ik wil met iedereen vriendjes worden, maar eerlijk gezegd, ik wijs ook wel eens mensen af. Oké, okay, Matthijs Bouwman, dankjewel voor je toelichting. Oké. Okay. Ja, en straks alles over het Geert Schaai-effect. U kent hem wel van het tv-programma Business Class. Ik moet trouwens wel lachen, dus misschien leuk om te vertellen. Omdat de Chinezen steeds meer deelnemen in onze maatschappij. Er staat in een keukentafel gepraat, en toen kwam mijn dochter Isabelle van Elf, die zei... Papa, weet jij wel hoe, uh, hoe de Chinezen hun kinderen namen geven? Ze, nou, dat weet ik niet. Ze schrijven, dan gooien ze pan en dekselt gewoon ping-pong-pang. Ja, <laughs> zie ja, eerst even het serieuze financiële nieuws. De AX, niet vooruit te brengen vandaag, dalen 0,7% naar 361 punten. We praten erover door met Michel van der Stefan van Landschot. Goedenavond Michel. Goedenavond. Wat waren de uitschieters vandaag op de beurs? Nou, het was eigenlijk een dag waarin we aanvankelijk zagen dat de verzekeraars het vrij goed deden. Mm -hmm. uh, maar later hebben die ook een groot deel van de winst weer ingeleverd. Toen de beurs middags na de Amerikaanse BBP-cijfers in de minder ook. Uh, dus echt hele grote uitslagen vandaag niet. SBM was een van de grotere dalers. Ja, en de, de goede cijfers in de Verenigde Staten... Hals het naar uitgekeken. Beleggers waren niet erg onder de indruk terecht... of uh, moeten we verder kijken dan onze neus? Nou, ik vond de cijfers eigenlijk wel mooier. Ze waren op het eerste gezicht inderdaad minder sterk... dan de analisten hadden verwacht. 3,2 in plaats van 3,5. Mm. Maar dat was wel meer dan in het derde kwartaal. En als je naar de samenstelling gaat kijken... Dan, uh, ja, dan vonden wij dat wel positief. De consumentenbestedingen hebben het goed gedaan in het vierde kwartaal... En uh, bovendien hebben we gezien dat de voorraden behoorlijk afgebouwd zijn. En dat heeft uh, de groei enorm gedrukt. Als je dat uh, zou corrigeren, dan zou die groei bijna op 7% op jaarbasis uitgekomen dan, zijn. Tot slot even het World Economic Forum in Davos. De jaarlijkse verzameling CEO's en wereldverbeteraars in de sneeuw. Komt daar nog nieuws vandaan? Nou, daar komt natuurlijk elke dag wel een hoop berichtgeving vandaan. Maar echt nieuws niet. Het is natuurlijk toch een club van, van mensen. Ja, belangrijke mensen. Maar ook vooral mensen die, die zichzelf belangrijk vinden. Uh, die daar komen om gezien om en uh, gezien te worden. En uh, ja, natuurlijk komt daar veel nieuws vandaan, maar uh, geen, geen schokkende dingen. Dankjewel, Michel van der Stee van Van Lanschot. Je leest een vacature, stuurt netjes een brief en vervolgens hoor je er nooit meer wat van. Het overkomt veel werkzoekenden steeds vaker. Zo meteen meer erover. Eerst Geert Schaai nu. Goedenavond, meneer Schaai. Goedenavond. Dag. Bij het uh, Financieel Dagblad verscheen vandaag een pittig stuk over u. We kennen u als beleggingsdeskundige bij Harry Mens op televisie. En u zou daarvoor betalen. En uw tips zijn niets meer dan een self-fulfilling prophecy was te lezen. Bent u boos? Nou, ik vind het stuk zeer tendentieus. Want mm -hmm. er wordt een suggestie gewerkt dat sommige mensen willen niet met naam en toenaam genoemd worden, omdat ze dan gezoet worden met rechtszaken. Dat is nog nooit zo geweest. Mm -hmm. En elke journalist, ook zijn uh, sta ik altijd vriendelijk te woord. En zo, zo zijn er mensen geciteerd, dat heb ik ook begrepen van jullie onderzoek... Die gewoon, uh, die gewoon andere dingen gezegd hebben. Dus het is een beetje een stuk geschreven naar een bepaalde hoek toe, maar goed. Waarom denkt u dat, het, dat ze u zo neerzetten? Uh, ik denk jaloersie, een stukje ongrijpbaarheid, een beetje jaloezie vooral op het programma Business Class, die natuurlijk commercieel ja. ze, ze, zeer succesvol is... Ten opzichte van bijvoorbeeld uh, de Financiële Dagblad. Ja, ik, ik weet het ook niet. Dat zou je helemaal nou moeten vragen. Nee, laten, we, laten we eens even uh, luisteren naar uh, de vereniging van effectenbezitters, want die hebben we even gebeld. Schij geeft vaak zeven tips uh, in, in zijn uitzendingen. Um, en in de week daarop worden vaak de twee beste tips herhaald. En dit vertekent het succesratio sterk. Bovendien zijn er hoge kosten verbonden aan veel handelen. Een abonnement op beursgenoten kost daarbij al 419 euro. En van dat geld kunt u zes jaar lid zijn van de VEB. De analyses van schei gaan vaak niet verder dan algemeenheden. Het blind volgen van tips van gurus is zeer onverstandig. Een belegger moet altijd zelf zijn huiswerk doen. Het schei-effect is, als het al is, voor de korte termijn. Beleggen is een lange termijn bezigheid. Of de schei-aandelen het werkelijk beter doen op de lange termijn, is zeer de vraag. Ja, meneer Schij, reageert u maar. Dit was de vereniging van defectenbezitters. Nou, dat is natuurlijk een reclamespotje voor eigen, eigen doel. En <laughs> Ik wil niks zeggen over ja. de VEB. De ik vind het een goede instantie. En ik zeg ook altijd in, in mijn, in mijn uh, uh, verhalen... Uh, Koning Salomo, een van de rijkste uh, mensen die de wereld ooit gekend heeft... schreef het boek Spreuken in de Bijbel. Ja. En die zegt, uh, uh, wie veel adviseurs heeft, komt op grote dingen. De beursgenote is een adviseur. Dat wil niet zeggen dat hij de wijze in de pacht heeft... Maar onze analyses zijn vaak heel diepgaand en, uh, en zijn onderscheidend. En ik denk dat dat ja. Ja, ons, ons onze, uh, zeg maar ten opzichte van andere analisten anders maakt. Ik bedoel, ja afgelopen zondag had je er ook een voorbeeld van. Ik geef Axel een koopadvies, maar de, uh, vervolgens vergelijk ik dat met een, met een drietal concurrenten in, in Amerika of collega's die wel 30% gestegen zijn Axel niet. En dan analyseer ik het op basis daarvan, dus, dus het is niet juist wat ze zegt. Meneer Schaai, u hebt vorig jaar een kwaliteitstempel in moeten leveren... waardoor u bij een financiële instelling in principe niet meer aan de bak kunt. Dat zorgt ook niet voor een positief beeld. Hè? Hoe gaat u daarmee om? Nou, dat is ook zoiets verschrikkelijk belachelijks. Mm -hmm. ik, ik ben geen vermogensbeheerder meer, dus ik hoef op geen enkele manier geregistreerd te zijn bij de DSI, hè, zoals deze self uh, uh, club heet, hè, met uh, leden met eigen regelgeving. Uh, want ik ben geen vermogensbeheerder meer, dus ik kan daar niet meer lid van zijn, ik mag daar niet mm -hmm. meer lid van zijn, want dan moet je in een vak zitten. Dan moet zij een wit voetje halen door mij zogenaamd te gaan schorsen. Ja, waarvan? Die hele club interesseert me helemaal niks. Het is een soort konijnenvereniging van banken. Uh, uh, iedereen hangt het op als predicaat, als bankier. Ja, we zijn hier geregistreerd. Nou, ik, ik word er koud nog heet van. Ik ben niet hier geregistreerd, maar zou ik het willen? Ik zou het niet kunnen, maar goed ik ben zo. geen vermogensbeheerd. Ik ben geen... Ik ben niet Helder. iemand die bij banken werkt. Meneer Schij, dus kan, u, u heeft ik, het goed ik, uitgelegd... en we zien u gewoon uh, weer terug op televisie bij Harry Mens. Zeker weten. Dank u wel. Dag. Oké, okay, Oorverdovend stil. Zo blijft het vaak na een sollicitatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna de helft van werkzoekenden geen reactie krijgt... nadat ze wel een brief hebben gestuurd. Freek Jordans van Monsterboard, die het onderzoek heeft laten uitvoeren, hoort u. Ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd mensen die gewoon uh, met knippen plakken een brief maken, zeg maar. Maar ja, je hebt ook gewoon mensen die heel veel moeite doen om een uh, brief op te stellen... en een goed cv te maken. En met name mensen van boven de 50 En die sturen echt tientallen brieven en die krijgen gewoon nul reactie. Dus alleen maar nul opgekeerd En dan werkt de teleurstelling wel in de hand, ja. Even over die bedrijven. Kun je ook zeggen dat de crisis zo heeft toegeslagen... dat zelfs een postzegel hè, voor een reactie nog te duur is? Ja, maar goed, je hebt tegenwoordig met, met social media en met e-mail... Ja, wat, wat vermoeid is het om iemand een mail te sturen dat je helaas... Ook oh, dat volstaat ook. Ja, dan hoor je in ieder geval iets en dan weet je... en dan kun je als sollicitant weer gaan bellen om te vragen... waarom ben je afgewezen en wat is de reden daarvoor... En... Ik draai het altijd om, hoe zou je het als bedrijf vinden dat jouw sollicitant op een gegeven moment uit de procedure stapt omdat hij ergens anders al een baan heeft en dan niks meer van zich laat horen. U bent een coach, u zorgt voor ja. beterschap, tenminste dat is uw streven. Wat moeten bedrijven anders doen? Nou, ik denk dat uh, arbeidsmarktcommunicatie en uh, sollicitanten op het netvlies houden dat een continu proces is. Ook al op het moment dat je geen vacatures hebt. Dus je moet zeg maar, continu bezig zijn om een goede indruk naar sollicitanten achter te laten. De sollicitanten zijn ook niet gek. Dus die gaan ook rond op social media, op Twitter en dat soort dingen. Van afgewezen bij dat en dat bedrijf. Uh, ik, ik zou het als bedrijf niet aanmoedigen zeg maar, als mijn recruits op die manier uh, met kandidaten om zouden gaan. Zeker op het moment dat er gewoon weer betere tijden aan gaan komen. Had u het net over Twitter en LinkedIn? Ja? Um, het is eigenlijk nog heel traditioneel hè, om, een, om een brief te sturen. Zie je ook dat het steeds meer via Twitter gaat, LinkedIn? Echt concreet? Het verkrijgen van een baan? Ja, nou kijk, wat, wat ik altijd zeg is van het totale plaatje moet kloppen. Dus je wilt een indruk in de arbeidsmarkt achterlaten. En iedere recruiter gaat tegenwoordig ook googlen op jouw naam om te kijken wat er naar boven komt. Nou, en dan wil je ook op Facebook, op, op, op, op huis, op LinkedIn, op Twitter gewoon een consistent beeld naar voren brengen. En dat moet kloppen. En ook met het zoeken, zeg maar, naar vacatures. ...adviseer ik dan ook in ieder geval om op zoveel mogelijk verschillende punten te gaan zitten. Ja. Zou wat dat betreft, het internet ook een helende factor kunnen zijn in die zin... ...dat daar ook heel gemakkelijk te vinden is dat bedrijf X nooit iets van zich laat horen bij een sollicitatiebrief? Absoluut. We weten allemaal wat met Joep van het Hek gebeurd is met dat verhaal. Ja, dat kan natuurlijk ook met de sollicitatie gaan. Ja, ja. zometeen meteen de vrijdagmiddagborrel en juweliers die uit zelfbescherming zaken gaan doen op internet. Maar eerst, Nederland is het land van dozen schuivers. Ruim 80% van onze economie bestaat uit diensten. Managers, ambtenaren en consultants die maken dienst uit. Uitvinders en spitsvondige ondernemers die worden schaarser. En juist die zijn nodig om het kennisniveau en onze concurrentiekracht van de BV Nederland op peil te houden. Goedenavond, Kees Buisman. Goedenavond. U bent hoogleraar Duurzame uh, Technologie in Wageningen en bestuurder bij het Waterkenniscentrum in Wetsus. Hoe doet onze kennis-economie het vergeleken met landen als India, China, Brazilië, Japan en uh, VS? Nou, Qua kennis doen we het wel goed, maar qua ondernemerschap uh, moeten we natuurlijk wel erg opletten. Dat we ook zorgen dat we geld verdienen aan onze kennis. Ja, moet, moet wetenschap en bedrijfsleven in Nederland elkaar uh, meer en beter opzoeken? Ja, dat is heel belangrijk. Uh, als we alleen maar uh, kennis voor de kennis hebben, dan uh, kan je er natuurlijk niks mee. En uh, ja, er zijn problemen genoeg in de wereld uh, die we zouden kunnen oplossen... en waar heel veel geld mee te verdienen is. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat je die kennis uh, moet omzetten in verkoopbare dingen. Maar hoe gaat die tango tussen wetenschap en bedrijfsleven? Ja, nou, dat gaat niet altijd even goed. He, ik, ik zeg het maar zo, research geld uitgeef ik aan iedereen. Mm -hmm. Maar uh, uitvindingen doen, uh, dat zijn er al een stuk minder. En uh, uitvindingen doen die ook nog verkoopbaar zijn, dat is nog moeilijker. He, dus als de wetenschappers zonder uh, input van het bedrijfsleven maar een beetje uh, wetenschap doen. Ja, dat is, dat is dus uh, eigenlijk zonde van het geld. Ja, en uh, professor Buisman, voor uitvindingen heb je jong talent nodig. Uh, Voordat we verder praten, laten we eens even luisteren naar de ambities van ons jong talent op het uh, career event in de jaarbeurs vandaag en morgen. Daar wil ik het liefst aan bijdragen om uh, echt techniek te vertalen. In, uh... Uh, innovaties waar de consument wat dan heeft. Voornamelijk het werken met mensen. En wat ik erg leuk vind is om te kijken bij organisaties hoe dingen beter kunnen. Dus uh, verandermanagement. management. Ik ga later mijn eigen zaak beginnen in koffie. Zoek het meer in uh, concurrent van Smit en Doorlas. Marktleider op het gebied van horeca koffie. Ik wil international business gaan doen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in verschillende culturen. Zaken doen met verschillende culturen. En uh, wat ik daar precies in zal doen, dat weet ik nog niet. Ja, meneer Buisman, u heeft ze gehoord. Wat melden uw studenten over hun ambities? Meneer Buisman? Ja? Mijn studenten zei je? Ja, wat melden die u, u over hun ambities? Nou ja, het is natuurlijk gewoon fantastisch dat er gewoon überhaupt jonge mensen met ambities zijn. En uh, dat is natuurlijk uh, dat klinkt als muziek in de oren. Maar uh, zeggen ze u ook wel eens... ik wil iets in beleid of iets in de communicatie? Ja, dat is natuurlijk een beetje zorgwekkend... Uh, dat wij uh, in Nederland... Uh, natuurlijk mm -hmm. steeds meer een land van, uh, van controleurs... en risicomijdende figuren worden. En dat er steeds minder mensen zijn... die dus ook echt nog iets uh, en ik willen uitsteken... en iets nieuws willen proberen. Mm -hmm. En uh, ja, studenten die, uh, die inderdaad... Uh, ja, dat er bijna geen mensen meer over zijn... die dat dus gaan doen. Dus dat is wel... Uh, dat is wel eens eng in Nederland, ja. ja uh, Een beetje hoe... onze cultuur aan het worden. Ja, hoe eng? Want meer studenten die beta-studies gaan volgen, is dat zaligmakend? Nou, dat, het, ik, ja, wat ik altijd zeg, van, uh, we kunnen er wel met z'n allen over gaan praten. Maar uh, we moeten natuurlijk ook mensen hebben die de, die de milieucrisis in de wereld gaan oplossen. En voorlopig uh, zie ik dat toch wel een heet, hele grote rol weggelegd voor nieuwe technologie. Ja, want dat, met... dat is uw theorie, theorie hè? Nederland, ja. de, we de wereld wacht een milieuramp en Nederland kan daaraan kan geld verdienen, hè? Ja, Nederland kan daar mee helpen het op te lossen. En als we het oplossen, verdienen we er natuurlijk ook geld aan. Hoe ja. gedijen uitvinders en, uh, en jonge, innovatieve ondernemers het best volgens u? Nou, wat, ze, wat, ze natuurlijk, wat heel belangrijk is, is dat ze natuurlijk in het begin wat gestimuleerd worden. En dat ze niet ja, allerlei, zou ik maar zeggen, gemeene regels en, en door sluwe financiers van begin af aan meteen leeggezogen worden. En dat ze een beetje de kans krijgen om te experimenteren. Ja. En uh, ja, dat is heel belangrijk. En wat verwacht u dan even tot slot van Maxime Verhagen? Hè? Tegenwoordig niet alleen minister van Economische Zaken en Landbouw, maar ook van Innovatie. Nou ja, wat ik natuurlijk verwacht, het is natuurlijk een uitgelegen kans uh, in Nederland uh, dat uh, al die grote innovatiebudgetten die uh, eerst verdeeld waren over uh, meerdere clubs nu in één hand zijn. Ja. En dat er dus nu uh, ja ik zou maar zeggen veel meer geld terecht komt waar het ook terecht hoort komen. Maar ja, van de week in Verhagen nog gezegd, ik geloof niet in subsidiëren. Het moet gewoon van onderaf komen. Ja, nou, daar, daar is natuurlijk voor een groot deel heeft dit natuurlijk wel gelijk in. Ja. En uh, alleen sommige dingen, en vooral natuurlijk uh, de dingen die over duurzaamheid gaan, die zijn ontzettend moeilijk uh, van beginnen. Uh, als je natuurlijk iets gaat kopen wat iedereen al kent, hè, zoals een van die mensen hoorde zeggen koffie, ja. Ja, dan kan je gewoon uitrekenen hoeveel je eraan kan verdienen. Ja. Maar als je zegt ik ga een nieuwe technologie verkopen die de milieuproblemen gaat oplossen, ja, uh, ja, dat is dan nog wel erg moeilijk om daar uh, van tevoort te uh, zeggen van. Wat gaat het worden? Hoeveel kan je eraan verdienen? En uh, nou, daar heb je denk ik toch wel subsidie voor nodig. Goed zo. Dank u wel, professor Buisman. U gaat morgen op het career event in uh, Utrecht met studenten in discussie. Het is vrijdag en dat zal u niet ontschoten zijn. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel de Frenibo Vrij bij WNL. Onze vlaggever Wieger Hemmer die benutte zijn tijd goed om aan zijn carrière te werken. Hij was op het career event in de jaarbeurs Utrecht en daar deelde hij wat biertjes uit. Ik ben sinds vandaag team naar de logistiek. Een hele mooie dag voor u. Ja, zeker. U hebt een baan gekregen zeker, vandaag. Zeker, zeker. Ja, moet opgedronken worden, wordt er dan gezegd. Vanavond, vanavond. hier is geen bier te krijgen. Hier is geen bier te krijgen? Nee, volgens mij niet. Maar u hebt een baan gevonden in de logistiek. Ja. Dan zou ik zeggen, een heikele klus wacht op u. De files, die kent u. Ja. Uh, u kent de problemen zeker nu ook met de scheepvaart. Met uh, ja, de trein? Ja, en met de Rijn. Wat daar nu allemaal, Precies. Uh, ja, dat ken ik wel. Ze hebben u nodig. Jazeker. Dus we gaan uh, ja, per 1 maand uit aan de slag. Ik wilde Chinees gaan studeren. En ik had de keuze tussen Leiden of Leuven. En uh, ik ben er allebei gaan kijken. En ik voelde me in Leuven meer op mijn gemak. Dus... China is de opkomende, nou ja, die is er al een poosje, wereldmacht. Dat zeggen ze, ja. Veel geld te verdienen. Daarvoor heb ik het niet gekozen. Uh, sowieso altijd gefascineerd geweest door Chinese karakterschrift. Even voor u dan. Wat is het in het Chinees, als je wilt zeggen... Wat is het toch verschrikkelijk zonde dat hier geen bier te verkrijgen is? Oh, dan moet ik even nadenken. Ehm. Um... Dag meneer. Wat staat er te stralen, zeg? Ja, ik weet prima, maar ik denk dat je beter met deze mevrouw kan praten. Oh, ik moet met u gaan praten, zegt hij. Dat is goed hoor. U bent exposant, standhouder hier ja. op het carrière-event. Ja, dat klopt. Wat hebt u nou vandaag geleerd? Nou, Wat ik geleerd heb, is dat mensen toch wel heel erg geïnteresseerd zijn. Dat ik, uh, je komt met bepaalde verwachtingen naar deze beurs en je merkt toch dat mensen super geïnteresseerd zijn in de loopbanen. En dat vind ik wel echt iets waar ik iedere keer weer van leer: dat ze gewoon door blijven vragen en dat ze gewoon kritisch zijn, jonge mensen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Hadden ze kritiek op u bijvoorbeeld? Nou, die heb ik niet meer gemerkt. Nee, nee, nee, nee. Maar gewoon wel inderdaad: gewoon, uh, gewoon door blijven vragen. Wij zijn dan een uh, arbeidsmarktplatform uh, voor de havenindustrie. En dan krijgen we dus inderdaad vragen... Rotterdam. In Rotterdam, Meenport Rotterdam. Maar de vraag is dan inderdaad van... Uh, ja, maar hebben we daar dan inderdaad allerlei soorten mensen nodig? En dan zeggen wij, ja, wat, je ook, wat ook je achtergrond is, je kan bij ons terecht. En dat is dan wel leuk, dat ze ook inderdaad wel kritisch zijn van wat is dat dan precies? Hoe zou u onze jeugd karakteriseren? Uh, nou, wat ik zei, kritisch, sociaal. Op een andere manier sociaal dan als ik het uh, was misschien. Ik ben 42. Ik vind u ook sociaal, hoor. Ja, oké, okay, heel goed. Nou, Maar wat je merkt is dat je, dat je ziet dat de mensen uh, kritisch zijn... Uh, wel met elkaar in contact uh, staan. Dus inderdaad een bepaalde mate van sociaal met elkaar omgaan. Maar toch even. Als afsluiting van dit programma. Wat is het toch verschrikkelijk zonde dat hier geen bier te verkrijgen is? Woman zijn hier niet kunnen een ploeghaal. Ontzettend bedankt. Ja, we hoorde de studenten op het career event in de jaarbeurs in Utrecht. En even nog wat, wat kleine berichtjes voordat we de uitzending beëindigen. Het kabinet breekt met een belangrijk voornemen van het vorige kabinet... om meer huisbezitters onder het fiscale toptarief te brengen. Op voorstel van VVD-staatssecretaris Frans Wekers... trekt het kabinet daarom een wetsvoorstel voor uitbreiding van de zogenoemde belasting in... In het vorige kabinet nog waren PvdA-minister Wouter Bos... en CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën... ervoor om de jaarlijks indexering van het eigen woningforfait af te schaffen. En daardoor zouden meer huizen een boswaarde van hoger dan een miljoen euro krijgen... en de eigenaren uiteraard meer belasting. En Vervoerder Arriva is zeer teleurgesteld dat de strippenkaart in Zuid-Holland een maand later wordt afgeschaft. Het bedrijf schat dat de extra kosten die het moet maken op circa eh, 235.000 euro. En vraagt zich nu af wie dat gaat betalen zonder van het geld, zo zei een woordvoerder van Arriva. En de bussen van Arriva die rijden in Zuid-Holland in dreigsteden, of Vlakke in de Hoekse Waard. Ja, en dan zijn we het einde gekomen van ons programma. Um, ja, zometeen natuurlijk. Uh, Kunststof En daar, nee, geen kunststof, ik zeg het verkeerd, een boekenprogramma. En zondag, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje leuker op Radio 2. Dan in Haiti ontvangen we de filmmaker en ook soms filosoof Eddie Terstal. Wat WNL Avondspits betreft, eh, tot dan. Tot die tijd zijn we op internet te vinden, avondspits.nfm. En ik wens u een heel fijn weekend. Dank u wel. Vroege Vogels gaat op jacht. He? We gaan jagen op onzinstroom. Wat? Onzinstroom. Nutteloze verspilling van onnodig veel elektriciteit door allerlei apparaten. Ze kunnen veel zuiniger, maar de leveranciers weigeren. Actie! Vroege Vogels en de Hier Klimaatcampagne gaan de strijd aan en vragen uw hulp. Actie! Mag ik nog een startschot? <tie> maar we hebben ook blauwe kiekdieven, Een vleermuistoren...